We hebben al heel wat keren gesproken over geloof Dat was ook weer de, de definitie van het geloof Zeg hem eens gelijk het geloof? Nee, je moet het duidelijk zeggen. Niet Je moet gewoon zeggen wat er staat. Het geloof nu is? Nee, staat er niet. Het geloof nu is de zekerheid van dingen die we niet zien. Hoopt? Ja, en niet ziet. Nou, het geloof van Hannah, daar staat natuurlijk ook een vervolg van. Want als je naar nou dat artikel hoofdstuk 11 kijkt van Hebreeën dan krijg je natuurlijk een schitterende exegese over geloven en dan krijg je al die mannen die in geloof allerlei dingen gedaan hebben ik denk nou welk van die mannen zal ik nou voor vandaag eens nemen dus ik ben dat rijtje doorgegaan ik denk ja dit kennen ze al en dat weten ze al ja, wat moet ik hier nou en ineens denk ik hey Hanna, dat is een vrouw heeft ook in geloof gehandeld en echt waar, het is een schitterende vrouw, Die Hanna. Je zou wensen dat alle vrouwen dat geloof en de kracht van die Hanna hadden. En ik weet dat onze vrouwen hebben dat, maar we zijn natuurlijk een, een bijzondere groep met elkaar. Het geloof van Hanna, daar gaat het om vanmorgen. Ik wil even een vraag stellen voordat we het thema zelf aanpakken. Wat is het evangelie van Jezus de Messias? Vraagteken. ...is het evangelie van Jezus de Messias? Gewoon maar een kort antwoord. Oh, dan hoef ik dat niet meer te vertellen. Heb ik dat eerder gezegd dan? Oh, nee, dat staat gewoon in, staat gewoon in de Bijbel. Hè? Goed, het Koninkrijk van God. Dus de blijde boodschap van Jezus de Christus, de Messias... ...is het Koninkrijk van God. En anders was zijn boodschap niet... Hij heeft er vele gelijkenissen over verteld, om door het verhaal van een gelijkenis dat Koninkrijk van God uit te plukken. Maar dat Koninkrijk van God moeten we gaan verstaan. Is het Koninkrijk van God er al? Nee. Het Koninkrijk van God moet worden opgericht. En het wordt opgericht bij de opstanding uit de dood. Dan zal het Koninkrijk van God gaan functioneren met Yeshua als de koning. Het gaat uiteindelijk bij het koninkrijk van God, de opstanding uit de dood. Wij moeten allemaal nog sterven, of we moeten tot die enkele gelukkige behoren, die net voor dat punt dat je zo komt. En als die komt, levend zijn, maar dan veranderd worden in een seconde, minder dan een seconde, in een geestelijk wezen. Want we zullen, hè, we zullen veranderd worden van vlees naar geest. Van, van sterfelijk naar onsterfelijk. Daar kom je in uh, 1 Korinther hoofdstuk 15 uit. Schitterend. Als je 1 Corinthe hoofdstuk 15 leest helemaal tot het einde toe. Wat er allemaal niet gebeurt. Prachtig. Daar word je helemaal uh, juichend van. Maar goed. We gaan nog even terug naar Hebreeën 11 vers 1 tot 3. Want daar hebben we een paar weken geleden al over gesproken. Maar het gaat dan even de basis herhalen. En dan gaan we door naar Hanna. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het is een bewijs der dingen die we niet zien. Dat is de regel die we gewoon moeten onthouden. De definitie van geloof. Het is de zekerheid van dingen die we hopen. Hoe komen we aan onze hoop? Dat komt omdat er iemand iets verteld heeft. Niet zomaar iemand. Maar Mozes bijvoorbeeld en alle profeten en Yeshua de Messias, de grootste profeet. Omdat ze iets gezegd hebben met een belofte. En op grond van die belofte hebben we hoop. Het is de zekerheid van de dingen die we hopen op grond van het woord van God. En dat is voor ons, omdat we het niet alleen hopen, maar ook een bewijs, zelfs al zien we het niet. Nee, hij heeft het gezegd en op gods, grond van Gods woord hebben we hoop en die hoop is onze zekerheid. Dus je kan zeggen, ik heb het aanvaard, ik heb het in mijn hand en dan zeg je, doe je hand eens open en dan zie je dan, niks. niks, nee. Onze hoop is van binnen. En dan zegt hij een heel sterk woord, want door dit, en ik heb achter dit een Uitroepteken gezet. En ik denk ook dat je het met stemverheffing moet zeggen. Want door dit geloof, zegt hij: Dit geloof, een aanwijzend voornaam wordt is aan de ouden een getuigenis gegeven. Dat zijn al onze ouden. Al vanaf Adam, Henoch, Noach. Noem al die grote godsmannen op die de woorden gods worden en gegaan zijn. Zelfs een ark gebouwd hebben voordat de vloed er was en ze zijn door de vloed heen behouden. Door het geloof, broeder en zuster, verstaan wij dat de wereld door het woord gods tot stand gebracht is. Zodat het zichtbare, deze wereld, niet ontstaan is uit het waarneembare. Onthoud het goed. Hij zegt duidelijk, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Nee, alles is ontstaan door het spreken van God. Zodra Hij het zegt, is het er. Hij is een scheppende God. Het duurt nog niet eens een seconde vanaf het moment dat Hij het zegt totdat het geschiet. Want dan is het nog tijd. Nee, zodra hij het zegt, is het er. En hij creëert het niet uit het waarneembare. Het geloof, zegt hij, verstaan wij dat de wereld door het woord gods tot stand gebracht is. Over dat woordje woord hebben we al vele keren gesproken. Daar kennen de algemeen christendom niet het onderscheid in. In het begin was het woord, kunt u nog herinneren, Johannes 1? Maar er staat geen woord en zeker niet met een hoofdletter W is toegevoegd. Er staat in het begin was er het spreken. Oh, in de beginnen schiep God. Genesis 1 en Johannes 1, vers 1, liggen direct met elkaar gekoppeld. Johannes heeft gedacht met het schrijven van zijn brief, hoe ga ik nou eens beginnen? En hij heeft gedacht aan Genesis 1. Oh ja, zegt hij. In de beginnen was er het spreken. Alleen de traditie van de christenen maakt daar het woordje logos, woord van. En zegt een hoofdletter W. En dan zeggen ze, dit is Jezus. Dus in het begin was Jezus, hij schiep de hemel en aarde. Uit hem is alles voortgekomen. Enfin, heel de onzin van het christendom hebben wij natuurlijk meegekregen. Nou, dit is ook zo'n tekst. Hebreeën 11 vers 3. Door het geloof, broeders en zusters, verstaan wij dat de wereld door het woord gods, en hier staat een R'tje achter... Dat komt van het woord Rema, terwijl het in Johannes 1 het woordje Logos is. En bij Logos vroegen we ons af, wie heeft er gesproken? Dat blijkt Yahweh te zijn. En bij Rema moet je je afvragen, wat is er gesproken? Aha, hier ook. Door het gesloof verstaan wij dat de wereld door het spreken gods, dat wat hij gezegd heeft... ...tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Nee, er was niets. En hij sprak. En toen was het er. In het moment dat hij sprak. Dat is God. Wij geloven in een God die schepper is van hemel en aarde. En als hij spreekt, dan is het er. En het duurt zelfs geen seconde dat het er is. Nee, het is er als hij het zegt. Als je zo de Bijbel gaat lezen en je hoort de woorden Gods... En je beseft wat hij zegt, tot het daadwerkelijk kracht ook in zich heeft. Dan ga je ook beseffen dat als je dat op dat moment aanvaardt en daarna gaat handelen, dat je een zeer krachtig geloofsleven krijgt. Want zo heeft de Heer gezegd. En wat hij gezegd hebt, dat ga ik nazeggen. Het is maar de start. Om met één wel te beginnen. Want we moeten het vandaag hebben over Hannah. Hannah is een schitterende vrouw. Niet alleen fysiek, want ik heb ze natuurlijk nooit gezien. Maar het gaat om haar vrouw zijn. Hanna. Het gaat ook over het geloof van Hanna. Er was een zeker man. In Ramatai in Sofim. Uit het gebergte van Ephraim En die man die heet Elkana. Ik denk dat het uh, een gelukkige man is. Als je zo'n vrouw hebt had er zelfs twee. Dus dan denk ik oh, zou die wel zo gelukkig wezen? Jacob had er vier. Er was dus een man en hij heette Elkana. Hij was een Efratiet. Efraim. Hij had twee vrouwen. De ene heet Hanna en de andere Peninna. Nou, dat woord staat me niet aan eigenlijk. hè? De ene heet Hanna en de andere Peninna. Maar die Peninna die had kinderen en Hanna had geen kinderen. Voelt u? Als er iets moeilijk is in het huis, de ene heeft kinderen en de andere kan ze niet krijgen. God had haar baarmoeder gesloten. Hoe wonderlijk! Hanna die had geen kinderen. Hij nu ging van jaar tot jaar uit zijn stad. Dat is dus Elkana. Jawe de heerscharen te Silo te aanbidden. Hij ging dus vanuit zijn stad naar Silo. Om daar te aanbidden. Het woord aanbidden heet buigen. Zat in de grond Hij gaat naar Silo om te buigen dat kom je doen in de tempel wij hebben van aanbidden vaker iets heel anders dansen en springen handjes dat Dat is aanbidden? nee dat is lofprijzen aanbidden is buigen voor het aangezicht van God voor Yahweh de Heer scharen, om te buigen en hem, Abba Yahweh offers te brengen die voorgeschreven waren om te brengen daar nu waren priesters van Yahweh, de beide zonen van Eli, Gofti en Pinagas. Over die twee mannen gaan we het niet hebben. Wat staat er? He, degene die de geschiedenis kennen, die weten dan waar het over gaat. Ja. He. We gaan het er niet over hebben. We gaan het over Hanna hebben. Luister goed. In vers 4. Wanneer nu de dag aanbrak dat Elkana offerde, dit is het moment waarvoor die gekomen was, gaf hij aan zijn vrouw Peninna en aan al haar zonen van Peninna, haar zonen en dochters, dus die Peninna, die had zonen en dochters. En Hannah had er niet één. Je kan begrijpen dat sommige dingen moeilijk liggen. Al haar zonen en dochters gaf hij één deel. Peninnah, de verschillende zonen en die verschillende dochters. Allemaal gaf hij een deel. Schitterend. Ik denk dat iedereen blij is toen ze een deel kregen. Maar aan Hannah gaf hij een dubbel deel. Die staat er nog in de eentje. Kinderloos. Dus dat hele nageslacht van Peninna. krijgt een deel. Alleen zegt hij. één en twee voor jou. En dat geeft problemen. Hanna gaf die een dubbel deel. Want hij had Hanna lief. Hoewel Jabe, haar moederschoot, toegesloten had. Alleen aan het feit dat dat er staat. is het een zaak van Jabe geweest. Ik denk niet dat je zomaar kan zeggen. als een vrouw. Uh, onvruchtbaar is, dat dus je kan zeggen oh God heb haar onvruchtbaar gemaakt echt niet waar, want in onze generatielijnen en in onze gen kunnen dingen ontstaan waardoor je onvruchtbaar kan zijn, maar hier staat duidelijk gezegd tot Abba Yahweh haar gesloten had haar mededingster, dat is natuurlijk die Peninnah ik vind het een enge naam, weet je ook niet? Haar mededingster, want zo wordt het genoemd hoor. Het echt een pinnetje. Ik, misschien komt het daar wel vandaan. Hè? Hè? Haar mededingster wordt ze genoemd, die peninna. Echte tergdaar. Dat is ook een vervelend woord. Tergen. Tergen, dat doe je niet één keer, maar tergen is een voortdurende handeling. Elk moment dat je te pakken krijgt, duw je die prikken erin. Elke keer, die prikken erin. He, dat doet die peninna. Tergen haar voortdurend om haar tot drift te prikkelen. Nou, dat geeft gelijk de achtergrond weer. Wat een enge vrouw is dat, zeg. Om haar tot drift te prikkelen. Dat komt niet uit een rein hart, je zus tot drift te prikkelen. Echt niet waar, komt niet uit de geest van God. Omdat Yahweh haar moederschoot toegesloten had. En ik kan het best wel begrijpen, het is zo vleeselijk in de natuur van de mens. Dat je jaloers wordt en tot je dingen doet waarvan je misschien later zegt, hey, had ik het maar niet gedaan. Maar goed, het gebeurt wel. Het is jaar op jaar zo dikwijls zij opging. Hé, hey, jaar. Leuk is dat hè? Elk jaar als ze dus opging naar de tempel. Zo dikwijls dat ze op jaar gaat. Want als je naar de tempel gaat dan moet je omhoog. Om daar het gebouw te kunnen betreden. Waar de naam van Yahweh geëerd wordt. De tempel is gebouwd tot eer van de naam van Yahweh. Want God zegt, wie zal mij een huis bouwen waar ik in kan wonen? Dat gaat niet. God is Adam tegenwoordig, hij is geest. Ja. Niemand kan hem een huis bouwen, maar de tempel is gebouwd om de naam van Yahweh te verhogen. Zij handelde zo en tergde zij haar. Dan weende zij Hannah en ze at niet. Triest, hè? Zo pesten dat ze geen lust meer heeft om te eten. En precies in de periode dat ze optrekken naar de tempel. Dan zegt Elkanah, want die ziet natuurlijk zijn geliefde in de sikkeneur zitten, in, in, in het verdriet... Elkana, die ziet zijn vrouwtje wel. Die die lief heeft. En het valt hem op. Hanna, waarom ben je? En waarom eet je niet, lievet? Dat zal hij vastgezegd hebben. Misschien had hij nog meer trutelwoordjes voor haar. Want hij had haar lief. En dat weten alle vrouwen wel, hoe dan de mannen tegenover je zijn. Hè? Met vriendelijke woorden, hè? Waarom zijt gij zo verdrietig, lievet? Ben ik niet meer waard dan tien zonen? Hij had wel door waar het over ging. Ze was verdrietig dat ze geen zoon had. En Elkana die zegt. Ben ik niet meer waard dan tien zonen? Ja, dat is natuurlijk wel een overtreffende trap waarin die spreekt. Hè? Het zijn drie vraagtekens die zullen blijven staan. Hè? Eens nadat men te silo gegeten en gedronken had... Stond Hanna op. Dus Hanna komt tot een daad. Moet je vasthouden. Er komt een moment dat Hanna opstaat. Dus ze ging al op naar de tempel en er komt een moment dat ze opstaat. En dat is belangrijk, dat je weet dat er een moment is in je leven en misschien meerdere momenten, je moet opstaan. Dan kan je dus dingen veranderen in je leven die je niet kan veranderen als je niet opstaat. Nadat men in Silo het gegeten en gedronken had, stond Hanna op. En tussen haakjes even de zin erbij gezet. De priester Eli zat op zijn stoel bij de deurpost van de tempel van Yahweh. Dus hij, hij zat, ik denk, op twee achterpoten een beetje te, op zijn stoel te kijken wat er zo gebeurde. En gelijk de ingang van de tempel in de gaten. Want het was wel het huis van God. Hier praten we nog over de tabernakel. Hè? Niet over dat grote stenen tempel. Nee, over die tabernakel die van huiden gemaakt was. Hè? Bitter bedroefd bad Hanna tot Yahweh. En ze weende zeer. Als je deze zin tot je door laat dringen. Dan denk ik dat je mee kan huilen met Hanna. Als je weet waar het om gaat. Tot je echt voor het aangezicht van God komt. Tot je naar zijn tabernakel gaat. En tot je buigt op de rand. En dan nog niet doorhebbende dat Samuel zit te kijken. En die zegt, hé, hey, dat vies... Het is een ram tot dat gebeurt. Het is een ram tot dat gebeurt. Bitter bedroefd is deze vrouw en ze bad tot Yahweh. Mooi hè? toen baden ze ook al tot Yahweh. En wij doen het nog steeds. Ook al zijn er mensen die zeggen, je moet tot Jezus bidden. Nee, Jezus zelf gaf het voorbeeld, hij bad tot zijn vader. En we zijn navolgers van Yeshua, dus wij bidden tot Abba Yahweh. Bitter bedroef bedroefd bad zij tot Yahweh en ze weende zeer. Nou, toen deed ze een gelofte, die Hanna. En ze zei: Yahweh de heerschare. Mooi hè? Yahweh, de heerschare. De hemel is vol van zijn Heerscharen. Indien gij werkelijk. Dat vind ik moeilijk dat er dit is staat. Indien jij werkelijk naar de ellende van je dienstmaagd omziet. Werkelijk. Als je nou werkelijk naar je dienstmaagd omziet. Daar zit iets in, in die zin. Want zij voelt alsof hij nooit naar haar heeft omgezien. Want zij heeft geen kinderen gekregen. Terwijl het altijd haar wens was. Dus het is wel goed wat er staat. En uh, Hanna die zegt het ook. Ja, we de heerscharen, in in, indien gij werkelijk naar de ellende van mij omziet en mij gedenkt, en uw dienstmacht niet vergeet. Ze weet heel goed wat ze zegt, maar aan uw dienstmacht een mannelijke nakomeling geeft, hey, ze gaan een soort handeltje beginnen. Ja? Dan zal ik die voor zijn hele leven aan Yahweh geven. Geen scheermes zal op zijn hoofd komen. Dus ze maakt een propositie. Als u dat doet, zal ik dat doen. Hij zal voor zijn hele leven in uw dienst staan. Ja, hij zal een Nazareer zijn. Een volkomen afgezonderde. Voor de tempel. Dus denk erom dat deze vrouw iets heel pittigs zegt. Dan zouden wij denken, ja, wie denkt die vrouw wel niet dat ze is? Dat is toch een zaak van de vader om zoiets te zeggen? Maar deze vrouw had al jaren gebeden om een kind. En haar gebed is verhoord. Ze heeft het kind gekregen. En zij wijt dat kind toe aan het huis van God. Voor zijn leven lang. Mooi is dat, hè? En Elkana ziet dat allemaal gebeuren. En hij heeft niet gezegd, dat wil ik niet, want ik ben de baas. Nee echt niet waar schitterend zo'n man ook Alkana is een prachtman en Hannah is een prachtvrouw het gaat om geloof en handelen in geloof toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van Yahweh lette Eli op haar mond en alles wat hij ziet dat ziet hij en hij denkt na vijf minuten ze zit nog en hij ziet na tien minuten ik stel het me zo voor. Want hij zit voor die tabernakel. En hij ziet haar voor die tabernakel liggen. En hij denkt misschien, want er moet ook eens een keer een enter komen. Het is geen gezichtsvrouw voor de tabernakel. Hè? Maar het zal wel onzin wezen van Toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van Yahweh, lette Eli, de priester, op haar mond. En omdat Hanna bij zichzelf sprak, en slechts haar lichaam. ...zich bewogen... ...maar haar stem niet te horen was... ...dacht Eli... ...joh die is dronken... ...ik denk dat hij ook zo'n gezicht bijgetrokken heeft... ...die is dronken... ...ja dat is walgelijk... ...als je dat denkt... ...dat is walgelijk... ...en dat is niet verkeerd... ...want als die vrouw dronken zou zijn geweest... ...en dan in de tempel van God... ...dat gaat helemaal niet... ...dat is walgelijk... ...maar goed, het was een constatering van hem... En E, die zegt tot Hanna, hoe lang zult gij als een beschonkenen gedragen? Zorg dat je je roes kwijtraakt. Dus hij heeft het niet voor zich kunnen houden. Hij heeft een conclusie getrokken die fout was. Ook priesters maken fouten. Zorg dat je je roes kwijtraakt. En Hanna, die reageert als een gelovige vrouw. Die staat niet op tegen hem. Wie denk je wel dat je bent? Om zo tegen mij te praten. Heeft God jou gezegend? Dat je zulke dingen mag zeggen. Nou fijn, we weten natuurlijk hoe vrouwen kunnen reageren. Gelukkig bij ons niet. He? Maar daar hadden ze daar wel een probleem mee. Want zelfs uh, Elie was daar een beetje. Die denkt, oh, er zit weer een vrouw he? van de tabernakel. Wat gaat het worden? Maar Anna die antwoord en die zegt: nee, mijn Heer. Mijn Heer, hoe staat dat in het Hebreeuws ook alweer? Adoni. Adoni is mijn Heer. Adonai is een vervanging voor Yahweh. Hanna die antwoordt, nee Adoni. Ik ben een diep bedroefde vrouw. Wijn nog bedwelmende drank heb ik niet gedronken. Maar ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht van Yahweh. Ik ben een diep bedroefde vrouw. Wijn of bedwelmende drank heb ik niet gedronken. Maar ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht van Yahweh. Doen wij dat niet in onze binnenkamer? Deur dicht, opslot. Buigen voor het aangezicht van God en je hart uitstorten. Dat heeft ze gedaan. Ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht van Yahweh. En ze heeft binnensmonds gesproken. Dus God die hoort wat jij zijn mond zegt. Mooi hè, zo God. Houd uw dienstmaagd niet voor een nietswaardige. Tegen wie zegt ze dat? Tegen Amy. Houd uw dienstmaagd niet voor een nietswaardige. Dat is heftig. Dat nietswaardige staat in combinatie met de beschonkenen. Hij acht haar, de beschonkene. Dat is in de ogen van Elie een nietswaardige. Maar dat was ze niet. Ze was voor het aangezicht van Yahweh. Maar ze zegt het wel. In alle respect tot Eli, Houd uw dienstmaagd niet voor een nietswaardige. Want door grote zorg en smart gekweld heb ik zo lang gesproken. Dit geeft aan hoe onze zuster zich voelt. Diepe smart grote zorg, ze is gekweld en ze is al jaren gekweld door Peninna je ziet dus als iemand je kwelt er komt toch een dag dat door die kwellerij iemand helemaal de grond ingaat met het voordeel dat als wij de grond ingaan dan liggen we in de goede houding voor het aangezicht van God en als je daarna opstaat dan is er ook de overwinning Onthoud het maar goed, want zo gaat het gebeuren dadelijk. Eli die zegt... Ga heen in vrede. De God van Israël zal u geven wat gij van hem gebeden hebt. Dat is mooi, vind je niet? Hier wordt Eli weer de man gods. Zij zegt, ze is voor het aangezicht van God gekomen... Omdat ze een ernstige zaak te bidden had. En Eli die zegt... De God van Israël zal u geven wat gij van hem gebeden hebt. Wist hij wat ze gebeden had? Nee, hij dacht dat ze dronken was. Maar ze bad om een zoon. En Eli die zegt, de God van Israël zal jou geven wat je van hem gebeden hebt. Dat is een wonderlijke ervaring. En God is niet veranderd. Dus als wij onze positie weten voor God... Datgene wat hij in ons hart geeft, echt waar, bid het uit en je zal het ontvangen. Daarop zegt zij, uw dienstmaagd mogen uw gunst verwerven. Wat een mooie zin, vind je dat ook niet? Uw dienstmaagd mogen uw gunst verwerven. Ik moest er gelijk aan Maria denken. Denkt u daar ook aan Maria als je zo'n woorden hoort? Uw dienstmaagd? Wat had God ook weer gezegd door zijn engel? je zal zwanger worden ze, je zal een zoon baren je zal hem Yeshua noemen het zal de zoon van de allerhoogste zijn komt Maria dat snappen hoe kan je zwanger worden van God Ja, ze, hoe gaat dat nou gebeuren ik heb mijn man niet bekend nee zegt hij maar wat ik tot je spreken zal de kracht die over jou komt je zal zwanger worden ze is niet zwanger gemaakt door Jozef. Dus het woord, dat wat Yahweh spreekt, dat is dus de Rema. Wat hij zegt, dat gaat plaatsvinden in Maria. Heeft u? Wat God spreekt, wat hij zegt, dat gaat plaatsvinden in Maria. Dat is iets anders dan Logos. Want met Logos zeg je, wie spreekt er? Ja, dat is God. Nee, is hier niet de spraken. Hier gaat het over Rema, dat is wat God zegt. En dat wordt aanvaard ze. En daardoor gebeurt wat God spreekt. Uw dienstmaagd mogen uw gunst verwerven. Dat is een mooiere vorm om dat te zeggen. Maar ze zegt hetzelfde. Als Maria. Uw dienstmaagd mogen uw gunst verwerven. Ja natuurlijk. Toen ging de vrouw huisweegst. Ze at weer. Haar gelaat toonde geen droefheid meer. Zal een verbond met God. Duidelijk. Ze kon naar huis, ze had het probleem neergelegd en de profeet had gezegd, wat je God gevraagd hebt ga je krijgen. Hij wist niet wat ze zou krijgen, maar zij zei prijs God, want ik ga krijgen wat ik gevraagd heb. De profeet heeft het gezegd. Nou, als er iemand bevrucht wordt, is het zij, op dat moment zou je zeggen, hè. Het moest later nog wel gebeuren met Elkana, want hij gaat uiteindelijk ook met te slapen. Maar de zekerheid van het krijgen van een zoon staat hier boven water. De volgende morgen stond ze vroeg op. Ze, hè, met de man, bogen zich neer voor het aangezicht van Yahweh. Daarop keerden zij terug naar hun huis Terama. Toen Elkana gemeenschap had met zijn vrouw Hanna. Nee, hey, dat is mooi. Dacht Yahweh aan Hanna? Zie je hoe nauw vader bij je betrokken bent? Ook al lig je onder de lakens. Dat is eerlijk hoor. Dat is eerlijk. Want God ziet alles. Hij is overal bij je. Hij ziet alles. Er gaat niets langs hem heen. En zelfs op die plaats heeft vader vreugde. En gaat hij een zegen geven. ...op grond van het gebed van Hannah. Toen Elkana gemeenschap had met zijn vrouw Hannah... ...dacht Yahweh aan haar. Aan Hannah. Nou, hier wordt er gelukkig van. Nou, je kan het wel lezen in vers 20... ...want omstreeks een jaar later baart Hannah. Ze is zwanger geworden. Aan een zoon. En ze noemt hem Samuel. Want, zeiden zij... ...ik heb hem van Yahweh gebeden hier is de cirkel rond het gebed tot Yahweh de blijdschap krijgen in het geloof voor je gaat ontvangen wat je gevraagd hebt in dat geloof is ze naar huis toegegaan in dat geloof is de gemeenschap gekomen met een man en ze heeft maar één ding uitgekeken ben ik zwanger toen hadden ze natuurlijk nog niet van die stipjes om te controleren maar er ontstaat verandering en ze zegt ik ben zwanger en dan gaan ze de Heere God loven dan krijg je de lofzanger van Hannah zoals wij ook lofzanger zingen tot blijdschap van de Heer he, tot, he, om geel te maken ik heb hem van Yahweh gebeden zo ga ik hem noemen ook nou die man Elkana ging met zijn hele gezin om het jaarlijkse slachtoffer he, en zijn gelofteoffer aan Yahweh te brengen die man die deed dat elk jaar he, hij gaat gewoon door het jaarlijkse slachtoffer en zijn gelofteoffer aan Yahweh te brengen wij doen dat ook alle jaren door met de feesttijden van Yahweh gedenken we aan al deze dingen aan al deze dingen en de offers die wij brengen zijn dat niet de beleidenissen van onze lippen want wij slachten geen lammetjes meer geen schaapjes, geen bokjes, geen stieren maar we hebben de beleidenis van onze lippen Waar we op refereren. Hanna, die ging echter niet. Want ze zei tot haar man Elkana: Als die jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen. En zal hij, die jongen, verschijnen voor het aangezicht van Yahweh en daarvoor altijd blijven. Dat was de belofte. Dat was het verbond. wat Hanna gesloten had met God. En waarvan de priester Eli had gezegd: Dat staat. Zij gaat haar kind krijgen en zegt, als de jongen gespeend is, zal ik hem brengen. Hij zal verschijnen voor het aangezicht van Yahweh en daar blijven voor altijd. Haar man Elkana zei tot haar, lieve schat, doe wat goed is in uw ogen, want zij had het verbond gemaakt. Blijf totdat gij hem gespeend hebt. weet doe slechts zijn woord gestampt. Dus hij verbindt het wel aan het woord van Yahweh. Die heeft door de profeet iets beloofd aan zijn vrouw. Die vrouw heeft gekregen. En ze heeft dat kind, gaat ze brengen naar de plaats wat zij beloofd heeft. Schitterend optreden van die man Elkana. Niet dat Basie uithangen. Nee, zijn vrouw heeft een verbond met God gesloten. Bevestigd door de profeet. Een kind ontvangen. Dit gaat ook gebeuren. De vrouw bleef dus... En zoogde haar zoon totdat ze hem speende. Nadat ze hem gespeend had, nam ze hem mee. Ja, met drie stieren. Dat is geen klein beetje. Zulke buls, hè. Drie stieren nam ze mee. Een eva meel en een kruik wijn. En zij bracht hem, een kleine jongen nog, in het huis van Yahweh te Silo. Kun je je voorstellen hoe die vrouw op reis gaat? Waarschijnlijk zit ze op een ezel. En drie stieren erachter wel. Ja? Ze komt niet met niets naar de tempel. Hè? Ze komt een, uh, een belofte komt ze inlossen om haar zoon. En ze geeft er nog een enorme gift bij. Toen zij een stier geslacht hadden... brachten zij de knaap tot Eli. En zij zei met uw verlof... Adoni, mijn Heer. waar gij leeft... Adoni, mijn Heer. Ik ben de vrouw... die hier bij u stond... om tot Yahweh te bidden. En dan zal die Ediwa gezegd hebben... Ja. Inderdaad. He? Om deze jongen... heb ik gebeden. En Yahweh heeft... mij gegeven wat ik van hem gebeden heb ik denk dat we dit vast moeten houden zowel voor de mannen als voor de vrouwen leer te bidden in de wetenschap dat je zal ontvangen zeker als je dingen bidt die God beloofd heeft ga dan gehoorzaam wandelen zoals hij zegt en bid dan om te krijgen wat hij beloofd heeft want dan ziet hij aan je handelwegen en aan je wandeling Aha, inderdaad ik ga het je geven is echt 2 plus 2 is 4. Deze jongen heb ik gebeden en Yahweh heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Daarom sta ik hem af aan Yahweh. Zolang de jongen leeft zal hij aan Yahweh afgestaan zijn. Hij boog zich daar voor Yahweh neer. Er komt moeder met dat kleine knulletje. Hè? Komen brengen, zegt ze, voor zijn leven. En wie buigt er? Denkt u? Die kleine knul. Hij aanbidt, hij buigt. Schitterend is dat hè? Je zou toch allemaal zulke kinderen hebben, joh, die je aan de Heer wijdt en die in diezelfde liefde gaan wandelen en die buigen voor de Heer en ze gaan. Hoeveel van onze kinderen zijn zo gegaan? Dat hebben ze allemaal meegenomen als kleine kindjes opgevoed, opgevoed, opgevoed. En je schrikt als ze andere wegen gaan. Maar nochtans, de Heer heeft gezegd, uw kinderen, zegt hij, onthoud het maar goed, zullen mijn leerlingen zijn. Dus ook in je leven, zelfs als we overleden zijn, houdt God zijn belofte. Want die kinderen van jou, zegt hij, zullen mijn leerlingen zijn. Of ze gehoorzaam worden is wat anders. Hè? Maar hij zal ze elke keer bij de les brengen. Hij zal elke keer mogelijkheden creëren, zodat ze tot inkeer kunnen komen. God is barmhartig. Dus vertrouw erop. Zelfs als wij uit de tijd zijn, gaat God verder met ons nageslacht. Als ze willens en wetens rebels zijn, dan zullen ze het ook aan het eind van hun rit weten. Maar ze zullen ook zien al de keren dat God hun weg heeft gebracht op een andere weg. En ze zijn het niet gegaan. Hij boog zich voor Yahweh neer, lieve mensen. Moet je eens kijken hoe dat eruit ziet. Een schitterend knulletje. Hè? Dit is Hannah. Ik heb een foto van haar gevonden. Ja, hè? zie je? Ik vind het zo'n mooi plaatje, want zo is het gewoon. Zij brengt haar knulletje in de tabernakel. voor het aangezicht van God. Wij doen het ook, hè? iedere Shabbat, hè? ook hier. Zegenen we de kinderen. Dat als ze dadelijk groot zijn. Dan weten ze wel dat we zijn uh, 52 keer per jaar gezegend voor het aangezicht van Heer. Onder de groepaar. Toen bad Hanna. We je kijken wat ze bidt. Mijn hart juicht in Yahweh. Mijn hoorn is verheugd in Yahweh. Wijd opent zich mijn mond tegen mijn vijanden. Ik heb haar gezegd Penina, Want ik verheug mij in uw hulp. Echt waar? Die peninna is het lachen wel vergaan. Eén ding is wel duidelijk. Ze was een vijand. Een tegenstander van Hanna. Ze heeft haar gepest en geprikt. De hele leven lang. He? Dus ik kan het wel begrijpen. Mijn hart juicht in Yahweh. Mijn hoorn is verhoogd in Yahweh. Wijd open ik mijn mond tegen mijn vijand. Penina en anderen, want ik verheug mij in uw hulp. Wie is haar hulp? Ja, we is haar hulp? Is een hulp een beetje een kleinerend naamje? Ach, mijn vrouw is mij ten hulp. Ja toch? Mijn vader zei al, Willem, als je vrouw jou ten hulp is, ja, wie is dan meer, jij of je vrouw? En ik had toen nog geen antwoord, want zo slim was ik niet. Hij zegt, dat is je vrouw, zegt hij. Want ook God is ons ten hulpe. Wie is er nou meer? Ja, ja, hè, hè, pa. Maar je bent nooit weer vergeten. Dus als je dat woordje hulpe hoort, dat heeft een veel diepere. God is ons ten hulpe. Kun je het voorstellen? Onze schepper. Hij is ons ten hulpe. Tja, nou, ik vind dit een schitterende. Hè? Ik verheug mij in uw Hulp. Hanna ziet, broeder en zuster, in haar leven de goedheid van God. De leegheid, de schande, het verdriet zijn verdwenen en hebben plaats gemaakt voor geluk, vreugde en trots. En Panina is het zwijgen opgelegd. Ja. He? Dat gekwetten, daar word je niet goed van. Er is niemand, luister goed hè, he? heilig gelijk Yahweh. Zeg nooit Yeshua is God. Want er is maar één God. En dat is de vader van Yeshua. Alleen de vader is God. Zullen we hem onthouden? Een schitterend boekje ervan. Alleen de vader is God. Yeshua is de zoon van God. Je krijgt mensen die gaan ineens geloven dat Jezus God is. Dan denk ik, hou me hoop vast. Hoe is het mogelijk... Hoe is het mogelijk? Terwijl Yeshua een gezalfde is van God. Want wij zijn ook gezalfde van God. Wij hebben ook de geest van God ontvangen. Wij zijn gezalfd. We hebben inzicht gekregen dat Yeshua de Messias is. Dan moet je wel gezalfd zijn. Want ben je niet gezalfd, dan zeggen Yeshua de Messias van nee, die is dood. Weet je wel? Nee, je hebt de geest van God nodig. In Deuteronomie 4 vers 35 staat... Gij hebt het te zien gekregen. Opdat gij zoudt weten... Hey, mooi hè? Dat Yahweh de enige God is. Er is geen ander behalve Hij. Als je nou toch meent dat je christen bent... En je gaat toch zeggen dat Yeshua of Jezus God is. Hè? Hoe kom je dan onder de Torah van Mozes uit... Dan moet er toch een dwaze gedachte zijn. Hoe kunnen mensen toch in dwaasheid vervallen? Gij hebt de zin gekregen dat gij zou weten dat Yahweh de enige God is. Er is geen ander behalve Yahweh. Amen? Amen. Mooi hè? Oh, er is er nog een. Jezaja 43. Ja, er zijn er heel wat hoor. Jezaaie 43 vers 10. Gij zijt, luidt het woord van Yahweh, mijn getuige en mijn knecht, die ik verkoor heb, opdat gij het, wat staat hier, weet en in mij gelooft en inziet dat ik dezelfde ben. Voor mij, zegt Abba Yahweh, is er geen God geformeerd. Ook niet Yeshua waarvan sommigen denken tot hij al geformeerd is in de hemel. Nee, Yeshua is verwekt uit een mens. En toen Yeshua verwekt werd uit een mens is Yeshua te aanschijn geworden. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Dus ook Yeshua is niet als God geformeerd. Nochtans zijn er in de Bijbel uitspraken waarin de, de psalmist zegt. Er zijn vele goden en vele heren. Kent u hem? Nochtans is er maar één God. Dus dat er vele goden zijn. Ja, in de Bijbelse taal is de burgemeester ook een God. Maar hij is niet dezelfde als Yahweh. He? Er zijn vele goden en vele heren. Nochtans is er maar één God. En hij heet Yahweh. Vind je het niet mooi? Hier ga ik uit mijn dak, wist je dat? Nog een keer, hè? Er is geen God geformeerd en daarmee zal er geen God zijn. Ik, kom maar, ik ben Yahweh. Buiten mij is er geen verlosser. Ah, wie is nou onze verlosser? Is dat Yahweh of Jezua? Onthoud het goed, hè? Yahweh is verlosser. En er staat in Jezaja. hij heeft vele verlossers gezonden. Want alle richters in de, in de Bijbel waren allemaal verlossers. die dat goddeloze Israël terugbrachten op de goede weg. En dan kon de vijand weer het land uitgemieterd worden. En dan was er weer vrede, 40 jaar. En dan kwamen de afgoden er weer in. En dan gingen ze naar beneden toe. En dan moest er moest weer een richter komen. God heeft altijd richters gestuurd: verlossers. Rechters, die kwamen rechtspreken. En dat geldt hier ook. Ik ben Yahweh en buiten mij is er geen verlosser, want Yahweh zendt de verlossers. Daarom spreken we nooit onze eigen woorden, maar we zeggen: Zo spreekt Yahweh. Ik heb verkondigd, verlost en doen horen. En ik ben geen vreemde onder u. Gij toch zijt mijn getuige? Luidt het woord van Yahweh. Ik ben God. Wie durft er nou nog tegenin? Dan moet je op zijn minst geïnformeerd, protestant, pinksterig, charismatisch. Hè? Weet ik hoe ze de geest ontvangen hebben, maar ze zeggen woorden die niets met de geest van God te doen heeft. Want wat er in de geest van God is, dat heeft hij onder woorden gebracht in Torah. Als iemand meent Torah te kunnen onderwerpen aan zijn eigen gedachten, dan staat hij op tegen God. Wie is die dwaas? Wij toch niet? Hè? Zo luidt het woord van Yahweh. Yahweh zegt, ik ben God. Toen ging Elkana, Dat was even tussendoortje, maar dat begrijp je wel. Hè? Toen ging Elkanah naar Rama, naar zijn huis. Maar de jongen was in de dienst van Yahweh. Onder toezicht van de priester Eli. Mooi hè? En die Eli die had niet het vermogen gehad om zijn eigen twee zonen op te voeden. Die waren dwazen geworden. Dat ga je hier in die hoofdstukken hier nalezen. En God, die geeft die kleine jongen in de handen van Eli. Je ziet, ook al heb je twee zonen. dat wil niet zeggen dat die twee zonen op de weg van de Heer wandelen. Dus je twee zonen die van een rechtvaardige vader komen. kunnen dwazen worden. door hun eigen gedrag. Maar die kleine jongen, die Samuel, schitterend. Lieve mensen, ik sluit af met hoofdstuk 10 uit Hebreeën. U kent hem vast. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs die een ruime vergelding heeft te wachten. He? Dat is even de, he? het naastootje, he? Lieve mensen. Hebreeën 10 vers 35. Want gij hebt volharding nodig broeder en zuster, om de wil van God doen. dat is shma, je moet de wil van God doen, dat is schma, horen en doen, om te verkrijgen hetgeen beloofd is. Als je niet bereid bent schma in je leven uit te voeren, horen en doen, zou je niets berven. Zo gebrekkig als je bent, ga doen wat God zegt. Het leuke is, uw weg gaat een opgaande weg. De weg van een rechtvaardige is als een... Voortschrijdend licht. Werkelijk waar. Vertrouw op God. Laat je niet in de maling nemen. Door wie dan ook. Lees Torah en ga het doen. Het wonderlijk is. Onze grootste Torah leraar. Is dat niet Yeshua? In navolging van Mozes. Waar Mozes van gesproken heeft. Heeft Yeshua ons de point laten zien. Het is toch een vreugde. Dat wij het lichaam van Yeshua genoemd worden. We zijn zo vol van hem. Daarom hebben we Mozes ook niet. Wie kan nou zeggen. Ja maar ik ben van Jezus. En die Mozes die kan. Het uh, gaat echt niet waar. Dan ben je alleen maar een dwaas. Het volharding broeder en zuster. Om de wil van God te doen. En zo te verkrijgen wat beloofd is. Want nog maar een korte, korte tijd. En hij die komt. Hij zal er zijn. Hij zal niet op zich laten wachten. En. Mijn rechtvaardige... Hé, hey, dat is een leuke. Wie is dat? Wie is die rechtvaardige? Hij. Wie? Ik hoor twee antwoorden. Ik kan er maar één wezen. Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Hier gaat het niet over Yeshua, maar over u. Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar... Als mijn rechtvaardigen die hier in Alblassedam zitten... nalaten worden... ...dan heeft Hij aan hun ziel... ...geen welbehagen. Als we afvallig worden... ...en we gaan zeggen... ...wat God niet zegt... ...ja lieve mensen... ...waar blijven we dan? Als we geen onderscheid meer kunnen maken... ...tussen Yahweh onze God... ...en de Messias die die zalft... ...zijn we dan niet verdwaasd geworden... Mijn rechtvaardige broeder en zuster, dat mogen wij zijn, zal uit geloof leven. Maar als wij nalatig worden, dan heeft de ziel van God in ons geen weldaden. Amen. Amen. Amen. No!